Vooral met het NOS-journaal. In België worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Vanaf zaterdag moeten Belgen vaker een mondkapje dragen in openbare ruimtes: zoals in drukke winkelstraten, op markten en in de horeca. In restaurants en cafés moeten klanten een kapje dragen als ze zich verplaatsen, bijvoorbeeld om naar hun tafel of het toilet te gaan. Ook moet de horeca gegevens van klanten gaan registreren. Het dragen van een mondkapje was in België sinds 11 juli al verplicht... in het openbaar vervoer, winkels, musea en theaters. In Kerkrade zijn vanochtend meerdere woningen ontruimd vanwege een wegverzakking. Volgens de brandweer is een oude mijnschacht ingezakt. Zo'n 80 mensen moesten hun huis uit, ze worden opgevangen in een buurthuis. En de kans is klein dat ze vandaag nog naar huis terug kunnen. Op het moment van de verzakking werd in de wijk in Kerkrade... juist onderzoek gedaan naar oude mijnschachten. De politie heeft nog eens zes mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de rellen in Den Haag rond de demonstratie tegen de coronamaatregelen op 21 juni. Ze komen alle zes uit de omgeving van Den Haag. De demonstratie was door de gemeente verboden, maar toen er alsnog betogers kwamen opdagen mochten ze korte tijd demonstreren. Op de betoging kwamen ook voetbalhooligans af en bij het station braken toen rellen uit. In totaal werden 425 mensen opgepakt. De Bulgaarse premier Borisov heeft een herschikking van zijn regering aangekondigd na dagen van anticorruptieprotesten. Vier ministers worden vervangen. De premier hoopt hiermee een einde te maken aan speculaties dat ministers worden beïnvloed door een controversiële zakenman. Borisov moet van de demonstranten ook opstappen, maar dat doet hij niet. Het weer, wolkenvelden, afgewisseld met opklaringen en een stevige zuidwestelijke wind. Vanmiddag toenemende bewolking, in het noorden nog kans op een bui en 22 tot 26 graden. Later vanavond vanuit het westen af en toe regen. Morgenmiddag weer opklaringen bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een file op de A1 richting Amersfoort voor Knoopend MS, 4 kilometer.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 Ja, oh, weer. Goedemiddag, daar zijn we weer aan de andere kant van twee uur. Hopelijk gaat het laatste uurtje wat beter. Uh, dit was. Uh, Vets Domino uh, met uh, Red Sails in the Sunset. En volgens mij heeft uh, Marja Joep van het Hek op staan. Ja, die gaan we nu spelen. Oké. Okay. Ik ben ontzettend bang dat mijn vrouw van mij af wil. Volgens mij doet zij het met iedereen, behalve met mij. De fysiotherapeut zei dat ze één keer per week moest gaan zwemmen... en nu zwemt ze opeens elke dag. En dat heeft te maken met de badmeester. De neuroloog had trouwens gezegd... gaat u eens praten met een fysiotherapeut... en hij had niet gezegd dat ze eens ochtends en middags gemasseerd... hoeft te worden. De huisarts had trouwens gezegd... gaat u eens langs een neuroloog. En bij hem komt ze ook al de laatste drie maanden... zowel op het ochtend als op het middagspreekuur... En Vindt u het niet een beetje vreemd dat zowel de fysiotherapeut als de neuroloog... als de badmeester elke avond na het journaal voor doven en... start horende even ballen om mij... nee, nee, nee, tussen vrouw te zeggen... en dan ja, nee, ze met die drie glijers <gul> minimaal een half uur kierend aan de telefoon. Dat haalt u allemaal maar in uw hoofd, meneer, zei de psychiater. Ik zal het er eens met uw vrouw over hebben. Toevallig lunch ik binnenkort met haar en dan zal ik haar vertellen dat u zich zorgen maakt. Ik maak mij geen zorgen, dokter. Het enige wat ik vervelend vind is dat mijn vrouw elke avond... anderhalf uur in gesprek is en dat ik dan onbereikbaar ben. Mijn broer wil mij namelijk elke avond... nationaal voor doven en slethorenden... voor wie zegt u? Voor doven en slethorenden. Pardon. Voor doven en slethorenden. Oh ja, dat journaal ken ik, ze de psychiater. Goed, dokter. Het enige wat ik vervelend vind... is dat mijn vrouw dan anderhalf uur in gesprek is... en dat ik dan onbereikbaar ben... Mijn broer wil mij namelijk elke avond nationaal voor doven en slechthorenden even wellen... om mij wel te rusten te zeggen. En mijn broer, die is niet helemaal goed. Die zit in een tehuis voor broers die niet helemaal goed zijn. En in dat tehuis wordt toch al bezuinigd. Dus daar gaat s'avonds om een uur of elf gaat daar centraal het licht uit. En mijn broer is ook nog nachtblind. Dus die loopt dan door die donkere gangen te struinen en te stommelen. En die zou zijn nek wel eens kunnen breken over mijn andere broers... die ook onderweg zijn naar de kwartjes telefoon in de centrale hal. En u bent de enige van uw broers die wel helemaal goed is in psychiater. Jawel, jawel. Ik ben helemaal goed. Ik ben zo'n type dat nooit klaagt. Tenminste, als er niks te klagen valt. Dan valt er gelukkig altijd wel wat te klagen. Dus dan moet ik wel. Zo, zo woonden wij oorspronkelijk aan de snelweg, dokter. Maar nu hebben ze opeens tussen mijn huis en de snelweg... hebben ze zo'n muur gebouwd, zodat wij de snelweg niet meer kunnen zien. Ja, mijn vrouw en ik maken namelijk nogal veel ruzie. En waarschijnlijk hadden die automobilisten een beetje veel last van dat lawaai. Maar... Uh... Mijn buurvrouw, die niet helemaal goed is, die zegt dat die muur een zogenaamde geluidswal is... zodat wij de auto's niet meer kunnen horen, maar wij hoorden de auto's nooit. Wij wonen namelijk aan een van die chronische files vol stressbestendige middenklasse-rijders... die nooit begrepen hebben waarom hun auto vier versnellingen heeft. Ze zijn nog nooit verder gekomen dan de eerste. Net als mijn broers, die niet helemaal goed zijn. Die zijn ook nooit verder gekomen dan de eerste, maar dat komt omdat ze niet helemaal goed zijn. Toch is het wel jammer dat je nu bijna geen verschil meer ziet tussen mijn broers en mij. Vroeger was dat verschil vrij duidelijk. Zij hadden een muur om hun huis en, en ik niet. Maar uh, waarom heb ik nog opeens een muur om mijn huis, dokter? Dokter, dat horloge van u, dat tikt wel hard. En dat moet wel, want u bent een beetje doof. En anders kunt u niet horen dat u een horloge om heeft. En als u geen horloge om heeft, weet u niet hoe laat het nieuws voor dolven en het slechthorende begint. Weet waarom ze bij dat journaal nooit eens een muziekje draaien om de blinden te pesten? Hé, <lacht> hey. Hey, dokter. Dokter, dokter, dit gesprek mag geen lang duren. Hè? Dat heb ik altijd als iets een beetje leuk is, dan wil ik dat het niet ophoudt. Doe maar dat Ja, en als u denkt van wat waren. Dat was uh, Joep van het Hek. En als u nou denkt wat waren die stukjes ertussen, dat onderbrekende stukjes. Dat was censuur. Dat, waren, dat, dat is bij Joep van het Hek altijd. Dus, uh, maar ik heb intussen tijd wel weer uh, goed nieuws. Want de quarantaine van de handhavers in Zandvoort is voorbij. Uh, er zijn geen besmettingen. Uh, zes buitengewone opsporingsambtenaren, boa's van Zandvoort en Harem hebben de afgelopen twee weken uit voorzorg in thuisquarantaine gezeten. Na een besmetting van een collega zijn de handhavers in quarantaine gegaan... en andere medewerkers met klachten zijn getest op corona. Geen van alle blijkt het virus te hebben en vanaf... Dinsdag zijn alle handhavers weer aan de slag gegaan, dus dat is goed Niels. Nou mooi. Ja. Gaan we weer muziekje doen? Dat doen we die maar weer. Ja, laten we dat maar doen. Don't let the sun the time for all your tea Disappear and let them go all your tears. Let the sun catch you crying. En uh, ik... Een uh, uh, um, paar weken geleden hadden we het erover gehad... over de, uh, over de bloedafnames. Uh, die, uh, uh, die zouden stoppen per 1 augustus... bij Atal Media in uh, Pluspunt. En dan zouden met de sluiting is dan alleen nog... Uh, bloedprikken mogelijk uh, in, uh, in de Halterstraat. En, dat, en vooral dat bloedprikken alleen nog maar in de Haltestraat kan... is voor raadslid Helen Keur om namens haar partij... de nodige vragen te stellen aan het college. Deze locatie is midden in het dorp... en is vanuit zandvoort -Niel Noord niet rechtstreeks... met het openbaar vervoer te bereiken. Ook is het volgens de, het raadslid om met de auto... een hele uitdaging om er te komen... omdat er nauwelijks uh, parkeerplaatsen zijn. En ook nu is er vanaf drie uur de Halterstraat afgesloten. Eh, vooral vanaf donderdag. Ja. Het is sowieso niet handig voor de ouderen dat het daar naartoe gaat. Dus voor bezoekers en veelal ouderen... gaat dit een groot probleem worden, stelt Keur. Het raadslid wil namens haar partij weten... of de gemeente hiervan op de hoogte is geweest... van de voorgenomen sluiting in het pluspunt. Ook wil de oudere partij Zandvoort weten... of het college gesprek heeft gevoerd met aantal Medial... Nadat nou, zij hebben bekendgemaakt om PlusPunt te verlaten. Waar Keur ook nieuwsgierig naar is, is welke reden achter het vertrek zit. Daarnaast vraagt OPZ zich af of het mogelijk is om in PlusPunt toch weer een locatie in te richten met wellicht een andere particuliere aanbieder, zodat daar weer toch een buurtfunctie kan terugkeren voor het prikken van bloed. De onrust heeft al geleid tot een petitie is gestart, gestart door buurtbewoner Cor Haasman. Haasman heeft al eerder voor mediapartner Noord-Holland Niels zijn ergernis uitgesproken dat de bewoners van de wijk niet in het plan van Atal Media zijn gekend. En Ha Niels heeft de organisatie nog om een reactie gevraagd, maar heeft deze niet gekregen. Ik hoop toch zo voor de ouderen dat het wel uh, er wel weer een uh, bloed Punt komt bij pluspunt. Het ja. is toch raar, want je zou denken: haltestraat is toch vrij prijzig qua huren en dergelijke. Nou, het gaat niet om het. Uh, oh ja, misschien is. Da, daar heb ik geen idee van, maar het is gewoon voor de ouderen sowieso het parkeren. Ja. De, uh, om er met het openbaar vervoer te komen is ook heel erg omslachtig, want je moet geloof ik overstappen ergens om dan naar uh, een dorp te kunnen. Nou, bij je slechte been, wordt dat al een, uh, een drama. Dus. Uh, Laat ze maar gewoon ook het pluspunt, een uh, bloedprikpunt uh, hebben. Ja. Lijkt me heel verstandig. Dit waren Jan en Dean, een Amerikaans surfmuziekduo uit de jaren 50, begin 60. En daarvoor hoorden we dus uh, How Can We Hang On To A Dream. Dat is een nummer geschreven door Tim Hardin. En uh, het is in 1967 een hit geweest, een grote solo-hit geweest... van Rudy Bennett, ooit uh, de liedzanger van the motions Dit was uh, een instrumentaal uh, nummer van wat ooit door uh, Berry Kip werd geschreven en uh, ja, wat ook door uh, Barbara Staten werd gezongen. Maar deze was instrumentaal net zo mooi. Dan uh, wil ik graag vermelden dat er aanstaande maandag 27 juli toch een uh, alternatief uh, programma uh, voor Pride at the Beach is. Die komt dit jaar toch. Uh, uh, ja, kleinschaliger dan anders door ik vanwege de corona. Van maandag 27 juli tot woensdag 29 juli. Uh, kleinschaliger, maar minstens zo divers als gewoonlijk... is het alternatieve programma. Met onder andere de verkiezing van de eerste Pride Ondernemer van het Jaar. Een speciaal radioprogramma bij ons, ZFM. Pop-up dan dans en een beeldenroute langs de boulevard... Het carillon dat speciale Pride muziek afspeelt. En Zandvoort met een online Pride tv special. Een kleinschalige Pride bingo barbecue met voorverkoop van kaarten. Maximaal 70 personen en nog veel meer. Dus vanaf aanstaande maandag. Ja, en... Wie leuke ideeën voor activiteiten heeft of hulp nodig heeft om iets te organiseren kan een e-mail sturen naar info -pride -at -the .com. En dan uh, zetten we samen Zandvoort ook in deze tijd toch kleurrijk op de kaart. Ja, want het is ook een speciale uitzending van Lunchroom op maandag. Oh, dat is en het is een... speciaal in de, in de Pride. Uh... En wie gaat dat doen? Dat weet ik niet precies. Moeten we even opzoeken. Dan zoeken we op in het grote we gaan We gaan zoeken. Yeah, ja, ja, ongetwijfeld. summer in the city, back of my neck dirty down is a pity? It seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead walking on the sidewalk than a match.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 But at night it's not a different world Go out and find a girl Come on, come on, if we'll that's all night Just like the heat it'll be all fine right. And babe, don't you know it's a pity the days Can't be like the night in the summer, in the city In the summer, in the city shadow in the city. Dit was de Love in Spoonful, een Amerikaanse poprockband... met folk invloeden uit de jaren 60. En dan uh, zijn we toch wel een beetje bij uh, het weer aangekomen. <coughs> Wat gaat het doen deze week? En we beginnen dan uh, maar meteen met vandaag. En het is een periode met zon. En geleidelijk verschijnt er steeds meer hoge bewolking. En vanmiddag krijgt de zon het wel iets moeilijker. Het blijft overdag nog wel droog... Want pas vanavond stijgt de kans op wat regen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig en aan vrij krachtig. De temperatuur is wat hoger dan voorgaande dagen en stijgt naar 22 tot 23 graden. Vrijdag veroorzaakt in front in de ochtend enige tijd buiige regen... Geleidelijk breekt steeds vaker de zon door en zeker in de middag schijnt de zon geregeld. Het blijft dan ook zo goed als overal droog en er waait een matige westen tot noordenwind. De temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. In het weekend neemt de kans op regen en of buien sterk toe. Na een droge zaterdagochtend met geregeld zonneschijn neemt de bewolking snel toe en in de middag volgen de buien. Zaterdagavond is, bui, is bij buien kans op onweer. Zuidwestenwind is matig en naar zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt zaterdagmiddag naar 21 graden. Na een avond en een nacht met flink wat buien geregen... met kans op onweer is het zon, zondag wisselend bewolkt. De zon schijnt geregeld, maar het komt ook tot buien. En bij buien is een klamp, klap onweer niet uitgesloten... De temperatuur stijgt opnieuw naar 21 graden en er waait een matige en aan zee vrij krachtige westenwind. Volgende week blijft het wisselvallig zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar elke dag is de paraplu ook nodig. De temperatuur blijft gematigd met maxima rond de 21 graden. Normaal is het eind juli 23 tot 24 graden in de regio. En warmer weer staat nog niet op de planning. En het gematigde zomerweer kabbelt voort. Het volgende weerbericht voor Haarlemmermeer en, en Kennemerland verschijnt zondag 26 juli. En dagelijkse updates vindt u op facebook.com ricoweer.nl. Oh baby, it felt so good being near you. I really miss you. Tell me darling.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 Neem. En ik heb een uh, update over de bronzen beelden die uh, de laatste tijd uh, gestolen worden. En mogelijk is de politie een stap dichterbij. Dichter bij de arrestatie van de bronsdief of mogelijk dieven. Die de regio Haarlem uh, de afgelopen dagen tijsteren. Inmiddels zijn er uh, vier beelden, beelden van de sokkels getrokken. En bij de laatste diefstal in het Haarlemse hofje. Korde en van Berestein hebben bewoners s'nachts een dief betrapt en een signalement aan de politie kunnen doorgeven. Toch konden zij niet voorkomen dat hun geliefde beeld samen op weg van kunstenaar Schusje Hamelink van de Sokkel verdween. We zagen de volgende ochtend pas dat het beeld verdwenen was, al dus een bewoons van het hofje. Het hofje is s'nachts afgesl afgesloten, maar toch wist de bronslief de binnentuin in te sluipen en het beeld te stelen. Het zijn vijf losse beeldjes van mensen die achter elkaar aanlopen. Al dus bewoonster Charlotte Schreuder. De bewoners kregen het beeld in 2006 cadeau en zo is er ook op de plaketten te lezen. We zijn een open gemeenschap met 18 bewoners. Je hebt altijd op je eigen manier op weg, maar gezamenlijk en daarom paste het beeld goed bij het hofje. Je wordt boos omdat mensen zich bemoeien met de dingen die ze niet aangaan... en hun handen niet thuis kunnen houden. Een buurvrouw zegt dat ze ook een beetje met de dief te doen heeft. Aangezien die blijkbaar zo krap bij kas zit... dat hij een paar euro's met gestolen brons moet verdienen. Een kilo brons levert zo'n drie à vier euro op. Hey, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat uh, het uh, een goed signalement is... en dat de politie ze uh, nou, te pakken krijgt. Het zal, zal zo'n beeld wegen... Ik denk toch wel snel zo'n 100 kilo. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ze zien er niet zo groot uit. Dus het zal best tegenvallen. Zal paar euro, wat verdient je ermee? Een paar euro. Hm. Maar voor deze mensen is het gewoon een uh, groot verlies. Ja. Nou ja, ja, voor ons ook. Want er, bij ons is ook zo'n... Uh, ja. Hier ook. Je ook aan de, de, de, de Quixota de La Mancha. De, ja, en de, de, de, de Mimint de. van Haarlem. Ja. En de Vogelaar in Heemsteden. Dat zijn de beelden die de afgelopen tijd gestolen zijn. Ja. ja, ik hoop dat ze ze allemaal nog heel terug kunnen vinden. Ja, nou, zwaar hoofd niet. Wat gaan we luisteren? One summer night. Je nog wat, Lucy? Nee, ja, de RIVM die, uh, uh, verplicht, vindt verplicht stellen van mondkapjes een verkeerde boodschap. Ja, in de ja. buurland België bijvoorbeeld bijvoorbeeld de coronamaatregelen aan. En voert in mondkapjesplicht in het dragen van een gezichtsmasker... moet vanaf zaterdag en geldt voor openbare plaatsen zoals markten, restaurants en cafés... Onze RIVM is nog steeds niet overtuigd van het nut van de mondkapjes binnen de openbare ruimte. Die verplicht vindt het instituut een verkeerd signaal. In de Tweede Kamer wordt echter om meer onderzoek gevraagd. Ja, ik weet, ik heb... Uh, ja, had jij daarin die idee nee, nee, over ja, Ik ja. heb wel zoiets van... Uh, je wordt er überhaupt meer van bewust als je een mondkapje draagt. Dus dan ga je vanzelf wel rekening houden met. Heb ik het idee, hoor. Met de afstand van anderhalve meter. Ja, ja. ja misschien is er een optie. Misschien is het een goed idee om in uh, openbaar... In, in, zoals supermarkten, om daar zo'n mondknapje te ja. dragen. Dan, dan zijn ze er misschien, wat je zegt, uh, van bewust... dat ze die anderhalve meter aan moeten houden. Ik vind het gewoon, ja, misschien wel maar belangrijk. Je, zoals het nu gaat, gaat het gewoon niet goed. Nee, nu gaat het niet goed, nee. Nee, daar zijn we het over eens. En moeten we toch wat... Ja. Zullen we weer een plaatje doen? Jawel, ja. Het was Vera Man met uh, nog één kans van de televisieserie Vrouwenvleugel. Leuk om hem weer een keer te horen. Ik denk, hé, hey, dat nummer ken ik. Ja, ik ken het niet. Nee. Oh, van Vrouwenvleugel. Uh, ja. Heel, uh, nee, ik, ken, ik ken die serie ook niet. Nee. Ja, maar hij was toen. Het uh, was een hele, hele graag graagziene serie, ja. Ja. Hij had natuurlijk altijd avonddiensten, dus dan. Ja, maar nee. <laughs> kan je geen televisie kijken? Nee, dat nee. komt. Dat klopt. Nee. Even kijken.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 Like they need to. Ooh, they're shooting the beer At Rincon, they're walking the nose We're going on safari to the islands this year So if you're coming, get ready to go We're gonna go surf, baby the sea, yes I'm gonna take you surfing surf safari I'm go surf, baby Surfing the sea, yes I'm gonna take the and safari Let's go surfing now Everybody's learning how come on It's safari so with me Well, oh, surfing is big in Sunset Beach, they do it in South Africa too. They're all getting stoked on this surfing craze from Hawaii to the shores of Peru, so now let's nou Lucie, we hebben het overleefd. Ja, we hebben het gered met vallen en opstaan en af en toe een beetje. Uh, hikjes en uh, is een rare sprongen. Maar we hebben het gered. Door een uh, hebben we niet hoeven bellen. Ja. We hebben af en toe hulp gevraagd aan uh, anderen via ZFM. Ja. Dus uh, ik hoop dat het uh, een beetje uh, aan te horen was. En dat we leuke muziek hebben gedraaid. In ieder geval ben ik er dinsdag weer met Jan van den Oever. Ik en ben jij er ben... morgen weer met Pim. En dan gaat het allemaal weer een stuk gesmeren. Dat is wel te hopen. Had je nog wat gevonden over dat uh, lunchprogramma maandag? Nee, ik weet niet uh, wie dat doet. Maar uh, het, is er, het is er gewoon wel. Het start uh, 24 juli met uh, Rainbow Radio Zandvoort. Oké, okay, en, nou, en dan hoort u morgen wel wie er maandag is tussen 1 en 3. Wij gaan eruit. En uh, wens u nog een hele fijne dag. Geniet nog even van het zonnetje, die ja. af en toe doorkomt. En voor mij tot morgen en voor Lucie tot dinsdag. Tot dinsdag. Ik door de stilte van de nacht. Ik sta Toch liet jij me hier al mee. Er is niemand die me helpen kan Zolang jij niet bij me bent Want als jij niet komt, wat moet ik dan? Zie je dat ik eenzaam ben Ik weet best dat er een Een beetje meer verdriet Ik kan niet leven in onzekerheid Maar wil ik meer dan raak ik jou weer kwijt Toch kan ik nu al niet meer zonder jou Ik hoop dat jij dat van me ziet Ik ben op blij There's no